Vanmiddag werd besloten dat ze zeker nog morgen en woensdag dicht blijven. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Hollande zeggen dat de Griekse premier Tsipras nu met nieuwe voorstellen moet komen. Alleen dan kunnen de onderhandelingen over de Griekse schuldencrisis worden vlot getrokken. De Grieken kunnen volgens hen rekenen op de solidariteit van Europa, maar ze moeten ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Er komt een nieuw landelijk smogalarm. In Nederland wordt nu gewaarschuwd als er 200 microgram fijnstof in de lucht zit. En dat moet volgens staatssecretaris Mansveld 70 microgram worden, net zoals in België. Ze vindt dat mensen met aandoeningen aan de luchtwegen beter moeten worden gewaarschuwd voor smog. In Nederland hebben ruim een miljoen mensen soms last van de luchtwegen. Het RIVM gaat een nieuwe manier van waarschuwen uitwerken. Het instituut ontwikkelt onder meer een smoke-app. En daarmee moeten mensen makkelijk kunnen controleren hoe de luchtkwaliteit in hun buurt is. Actrice Bea Mulman is overleden. Ze werd bij het grote publiek bekend met rollen als Teun in de gevangenisserie Vrouwenvleugel en Rietje Brouwer in de komedie Samsam. Haar overlijden werd bekendgemaakt in RTL Boulevard door actrice Marjolein Keuning, een vriendin van Mulman. Bea Mulman overleed in een ziekenhuis. Ze had al enige tijd kanker en is 66 jaar geworden.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 In de Randstad is het langzaam rijden door werkzaamheden op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld over 4 kilometer. En op de A27 Breda Utrecht tussen Noordloos en Lexmond over 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerheers is de zomer van ZFM met, met nu ZFM Cinema. Ja, welkom bij Tweede Uur van ZFM Cinema. Mijn naam is Auken Beuving en we gaan rustig door... met het draaien van hele mooie filmmuziek. Tweede Uur, altijd iets rustiger, minder pop... wel hele mooie klanken, natuurlijk klassiek, jazz... van alles zit er weer in. En we gaan beginnen met de, de, de filmhit, de grote filmhit en het is deze keer George Baker uit Film Reservoir Dogs ook weer een film van Tarantino George Baker Little Green Bag on the track. later weer terug gaan komen. Dit in de film van uh, Reservoir Dogs van uh, Quentin Tarantino, maar wat ook grappig was, de muziek werd ook gebruikt in een reclamefilmpje van Whiskey in Japan en daardoor heeft hij ook in Japan de nummer één positie in de top veertig gehaald daar. Leuk. Iets heel anders is de film Arachnophobia, een spinnenfilm en daar ga ik wat muziek uit draaien. Alone Came a Spider. Mooie muziek. Trevor Jones is een componist. Een gevaarlijke spin reist per ongeluk mee vanuit de jungle naar Amerika. Het beest vindt een plaats om te broeden in de schuur van de nieuwgekomen dokter in het dorp. Ross Jennings. Al snel de spin zich en de spinnen zaaien dood en verderf in het dorp. Aan Ross Jennings en de plaatselijke insecten bestrijden de taak om hier een eind aan te maken. Ja, zou het lukken? Je weet het niet natuurlijk. Er zit mooie muziek in. Onder andere het nummer Blue Eyes Are Sensible to Light. En zo was Sarah Hickman. Heeft aardig wat soundtracks geschreven. En een hele bekende die die ook geschreven heeft, die iedereen kent, die heeft ook prijzen gewonnen: Nothing Hill. Ik draai nog een stukje uit de, de thema, het eerste nummer. een beetje horror, maar valt op zich wel bij hoofdrollen in deze film. Jeff Daniels, John Goodman en Julian Sands. Film uit 1990, alweer, uh, Best wel aardig, mooie muziek. Uh, ook mooie muziek zit in een film, Wie Een Franse misdaad musicalfilm uit 2002 van François Ozon. Het is eigenlijk een soort toneelstuk wat hij bewerkt heeft. En uh, het verhaal... Aan het eind van de jaren 50 van de 20e eeuw zitten acht vrouwen tijdens een sneeuwstorm opgesloten in hun huis. De auto is gesaboteerd, de telefoonlijn kapot en ze kunnen geen kant op. Als de man des huizes dood aangetroffen wordt met een mes in zijn rug, blijkt dat alle acht vrouwen een motief hebben. Aan de hand van verschillende verhaallijnen door de ogen van de acht vrouwen komt uiteindelijk de dader aan het licht. Muziek uit deze film. Spijt aan ton Zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. Ja, mooie muziek. Weet Ik doe er nog eentje. Het thema. Uh, de muziek is gecomponeerd door uh, Krishna Levy. Thema. Weet Ja, we zitten in een wat rustiger sfeer, zou ik maar zeggen. Wat uh, Franse films. De volgende is Sous le Sable. Ook een film van uh, François Ozon. En ik ga daar uitdraaien de uh, overture. Under the scent. Marie Trillon is een aantrekkelijke, intelligente en onafhankelijke vrouw van middelbare leeftijd. Ze doseert Engelse literatuur aan de Universiteit van Parijs en ze is al 25 jaar gelukkig getrouwd met Jean Trillon. Tijdens hun vakantie in het zuiden van Frankrijk gaat Jean zwemmen in zee. Wanneer hij na lange tijd nog altijd niet terug is, wordt Marie ongerust. Wat is er gebeurd? Is Jean verdronken? Heeft hij zelfmoord gepleegd? Heeft hij Marie in de steek gelaten voor iemand anders? Door deze traumatische ervaring raakt Marie psychologisch helemaal ontredderd. En terug thuis doet Marie net alsof er niets gebeurd is... en Jean nog steeds bij haar is. Mooie muziek en de films van François Ozon... worden vaak voorzien van de muziek door Philippe Hombie... En ik doe uh, de slotmuziek uit Soel Toch nog niet laat om nog één klein stukje muziek te laten horen... van een soundtrack uit de film Les Amants Criminels. De manipulieve tiener Alice wenst een perfecte moord. Ze verleidt de naïeve Luc om schoolgenoot Saïd te vermoorden. Zo gezegd, zo gedaan, maar van het lijk afkomen blijkt moeilijker. Nog een film van François Ozon en de muziek van Philippe Rombie. Nou, dat is de laatste wat ik van Rombie laat horen dan. En daar komt hij. Thank you. Het is een heel lang nummer, dus ik moet het toch een beetje inkorten. Anders kom ik niet uit met het programma natuurlijk. En het is toch wel redelijk zware muziek, dus ik vind het ook wel tijd worden voor iets luchtigers. En als het over iets luchtigers gaat, dan kom ik bij uh, David Shire. En dat is niet echt heel luchtig, maar dat is uh, uit de film Frans Noir. En uh, Farewell My Lady heet de film. En dat is het verhaal van uh, Marlo, Spurne Marlow. En dit is de titelsong uit die film. Farewell my lady. film waar, met uh, prachtige muziek. Je, je, je ziet het je voor. Een kroeg, rook, glas whisky. Je ziet het gewoon. Uh, voordat we aan de Shaw Hank Redemption beginnen, daar draai ik de laatste vier nummers van, prachtige zaantrek ook, draai ik er nog één van. Deze Farewell, my lovely. My lady. Mrs. Grail theme. Heerlijke muziek. om stas even op de bank zitten... samen met je partner, zou ik zeggen. Drink een lekker glas en maak er iets moois van. Muziek uit de vijftiger jaren is het wel. Maar het houdt toch zijn spanning, het houdt zijn kracht. Ook in deze tijd is het nog mooi. Wat ook heel mooi is, is de Hank Redemption. Een film die natuurlijk keer op televisie is. En ook van de week komt hij weer. Ik ga eens kijken. Donderdag 9 juli. Heb je hem nog nooit gezien of wil je hem nog een keer zien? Dan is hij er weer. Uh, net vijf om half negen... Deze film staat ook nummer 1 in de top 250 van films. The Shawshank Redemption. Muziek van Thomas Newman. En de laatste vier nummers van DCD zijn werkelijk fenomenaal. En daarom gaan we die draaien. And that right soon. Verhaal, Andy Dufresne wordt beschuldigd van de moord op zijn vrouw in haar minnaar. Hij houdt vol dat hij onschuldig is, maar krijgt toch twee maal levenslang in de strenge gevangenis Shawshank. Hij raakt bevriend met de zwarte medegevangene Elias Boyd Redding. En die voor iedereen spullen kan regelen en de bijnaam Red heeft. Er zijn nog twee dingen die Andy op de been houden. Hope en een poster van Rita Hayward. En ja, ik vind deze muziek echt top. Ik draai er nog een paar nummers uit. Compass and Guns. Componist Thomas Newman is een Amerikaanse componist. Uh, zoon van de bekende filmcomponist Alfred Newman. En uh, ja, hij heeft de nodige films op zijn naam staan. Onder andere deze film, maar hij heeft natuurlijk ook nog veel meer films gedaan: Finding Nemo, uh, The Road to Perdition, uh, American Beauty, Skyfall. Nou, noem het allemaal op. Te veel om op te noemen. We zijn nog een paar van deze prachtige CD. Zo so was Red. Luister naar de muziek uit de Shawshank Redemption. Componist Thomas Newman. Een film geregisseerd door Frank Darabont. Met Tim Robbins, Morgan Freeman in de hoofdrol. En wil je hem nog een keer zien of heb je hem nog nooit gezien? Donderdag 9 juli, half 9, TV 5. Deze film staat op nummer 1. Wat wil zeggen dat heel veel mensen dit de beste film vinden die ze ooit gezien hebben. Nou, we gaan er bijna uit. Ik heb nog net tijd om nog iets te draaien van A Long Journey Home. Chieftains and Irish Film Orchestra. Ja, ik moet deze helaas laatst afbreken, want het loopt tegen de klok van 11 uur... dus dat is de hoogste tijd voor Don La Maison. Je hebt geluisterd naar de CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we hebben weer heel veel mooie filmmuziek gedraaid. Eerste uur heel veel pop. De tweede uur wat meer het rustige werk. de Shawshank Redemption. Wifam, Muziek van uh, Philip Rombie. Ook deze is van Philip Rombie. Don La Maison natuurlijk. Ik hoop dat het je smaak had. En zo niet, dan wie weet de volgende week. Volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender. CFN Cinema. Voor zo direct, wel te rusten en morgen gezond weer op. Ik wens je een hele fijne week en ik zou zeggen, bom, Tamotte. Tot volgende week maandag.